Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij protesten tegen de militaire staatsgreep in Soedan zijn zeker zeven mensen doodgeschoten. 140 mensen raakten gewond. Dat meldt het Soedanese ministerie van Volksgezondheid. In de nacht van zondag op maandag greep het leger de macht in het Afrikaanse land. De premier en een aantal hoge functionarissen werden opgepakt. Het telefoon- en internetverkeer werd stilgelegd... en militairen namen het gebouw van de staatsomroep in. Om herhaling van de toeslagenaffaire te voorkomen moeten er strengere regels komen op het gebied van algoritmes. Dat stelt Amnesty International. Volgens de mensenrechtenorganisatie heeft de Belastingdienst met zijn werkwijze mensenrechten geschonden. De fiscus bepaalde geautomatiseerd met algoritmes wie mogelijk fraudeerde. En dat leidde volgens Amnesty tot etnisch profileren. Facebook en Instagram hebben een video van de Braziliaanse president Bolsonaro verwijderd... waarin hij zei dat Britten die twee keer zijn gevaccineerd sneller aids krijgen dan verwacht. Facebook zegt dat de bewering ingaat tegen de richtlijnen over coronaberichtgeving. Bolsonaro, die vorig jaar zelf corona opliep, zaaide eerder al twijfel over de werking van vaccins. Zo waarschuwde hij dat mensen die het Pfizer-vaccin hadden gekregen... niet wettelijk beschermd zijn als ze bijwerkingen krijgen, zoals baardgroei bij vrouwen. De Amerikaanse autovuurder Hertz heeft een mega-order geplaatst bij Tesla. Het bedrijf heeft 100.000 elektrische auto's besteld. Hoeveel Hertz voor de Tesla's betaald is niet bekendgemaakt. Persbureau AP denkt dat de waarde van de deal meer dan 4 miljard dollar bedraagt. Door de aankoop steeg het aandeel Tesla op de beurs met bijna 10%. Hiermee is het bedrijf meer dan 1 biljoen dollar waard, omgerekend zo'n 860 miljard euro. Het weer, vannacht valt er nog een enkele bui en daalt de temperatuur naar een graad of 10. De komende dag trekken wolkenvelden over het land, maar af en toe schijnt ook de zon. Op een enkele bui na blijft het droog en het wordt zo'n 14 graden. Nergens anders hoort u de muziek zo hard, maar wel bij Play It Loud op ZFM Zandvoort. Overkill van de Britse metalband Motorhead... met de helaas in 2015 overleden zanger en bassist Ian Lemmy Kilmitter. En helaas daarna viel de band uit elkaar. Ze waren uiteraard bekend vanwege een, grote hit, een grootste hit, Ace of Spades. Maar doordat deze vaak gedraaid wordt... koos ik voor hun andere hit, Overkill... van de gelijknamige tweede album uit 1979... Welkom terug bij het uh, tweede uur van Play It Loud. Uh, mijn naam is Marcel van Kuik en ik uh, voorzie jullie het uh, laatste uurtje uh, van heerlijke metal klassiekers. Bands die een uh, hedendaagse mensen hebben geïnspireerd. Uh, die van grote invloed zijn geweest. En de eerstvolgende klassieker die ik nu ga draaien... is de band van zanger David Coverdale, oftewel Whitesnake. En die in, midden, die in de midden jaren tachtig toch wel hun hoogtepunt beleefde... met de gelijknamige album Whitesnake... waar grote hits als Here I Go Again en Is This Love op stonden. Maar ik kies nu even voor een wat steviger nummer... en afkomstig ook van hetzelfde album. En het nummer dat ik ga draaien is Still of the Night. was ook een populairste hit. Hierna een Procrock klassieker... And the working man... And I can't take no more Rock, rock Van Rush, je hoorde Working Man uit 1973. En een van de grootste favorieten onder de Rush-fans. En met een van de beste gitaars, gitaarsolo's beschouwd door Guitar World Magazine. Een top 100 greatest guitar Solos lijst. Het nummer staat op hun gelijknamige debuutalbum Rush. En John Rutsey was hierop te horen. En hij was ook de eerste drummer van Rush die later werd vervangen door Neil Peart in 1974. Neil Peart speelde op alle albums die Rush daarna uitbracht. Helaas leven beide drummers niet meer. John Rutsey overleed al in 2008. En Neil peert vorig jaar januari op 67-jarige leeftijd. Van de prog rock gaan we uh, door naar de trash metal... van de mannen van Dave Mustaine van Megadeth. Ze waren samen met LK van grote invloed... op de hedendaagse trash metal scene. Dus passen zij prima in het rijtje van het thema van vanavond. Van het album Rust in Peace uit 1990... ga ik een openingstrack Holy Wars The Punishments Do draaien. nummer is onderverdeeld in een snelstuk in het begin... Een rustiger akoestisch stuk van Marty Friedman. Daarop volgend om in het midden weer langzamer en heavier verder te gaan... met twee solos van Friedman. En als slot weer een sneller tempo met een derde solo van Dave Mustaine. Dave Mustaine sorry. Een heerlijke Megadeth-nummer dus. Luister en geniet ook van de stevige trek hierna. Van het gelijknamige album Cowboys From Hell hoorde je de titeltrack van Pantera, Cowboys From Hell. Het is het vijfde album van de band, maar debuut op het label, in dit geval Edco. De Stevens beschouwd als het allereerste groove metal album dat uitkwam. Het was ook de allereerste samenwerking met producer Terry Date. Helaas bestaat Pantera niet meer en ze vielen uit elkaar in 2003. De Abbott broers, uh, broers richtten toen de band Damage Plan op. En Philip Anselmo ging verder met meerdere side projects, waaronder de band Down samen met Rex Brown. Helaas werd Dimeback Daryl doodgeschoten in 2004 door een fan tijdens een concert in Ohio van Damage Plan. Vinnie Paul ging daarna door en richtte de band Hell Yeah op, maar overleed in 2018 aan hartproblemen. Rex Brown en Philip Anselmo zijn nu nog de enige overgebleven leden van Pantero's bekende bezetting. We onderbreken de muziek even voor een vaste rubriek... met de nieuwe album releases. En dat wordt de nieuwe releases. We gaan beginnen met... 29 oktober komt een auction in Breien uit. Of The Dead. Dit is een melod melodic death and metalcore band... uit Springfield, Massachusetts. Het is een debuut-EP en door corona met een jaar uitgesteld... komt het nu eindelijk uit op 29 oktober. Ook komt die dag uit Bad Wolves met Dear Monsters. Heavy metal... De supergroep opgerichting 2017, ook bekend van een zombie van de Cranberries. Na drie EP's en twee albums komt nu een nieuwe album uit, getiteld Dear Monsters. Beast in Black komt ook met een nieuwe album uit, Dark Connection. Het is een Fins Grieks en Hongaars heavy metal groep opgerichting 2015 in Helsinki. Na twee albums, Berserker uit 2017 en From Hell with Love uit 2019... komt nu, twee jaar later weer, een nieuwe album uit, een Dark Connection. Hun muziek heeft invloeden van bands als Judas Priest, Man of War en Wasp. Dus dat past ook perfect in dit rijtje thuis. En verder komt er nog uit op volgende week vrijdag, of deze week vrijdag Bizarre met Invocation Codex. Uh, dat is een death metal band uit Spanje met Zweeds death metal als inspiratie. Ook komt uit Doodsvanger, Serpents of Olds. Uh, dat is een occulte black metal uit Noorwegen. En is opgericht in 2014. Na een debuutalbum Satan of Sons uit 2017 komen ze nu met nieuw werk. Ook komt Ghost Bath met een nieuw album uit, Self-Loader, getiteld Black Metal en Post Rock, een band uit Minot, North Dakota, opgericht in 2012. Ze hebben drie studioalbums en één EP uitgebracht en komen 29 oktober met de nieuwste release, Self-Loader. En dan tot slot de Infernal Torment. Komt met een nieuw album. Birthrate Zero. Dat is een Deense death metal band. Opgericht in 1992. En dit zal een reissue zijn van hun tweede album. En zal voor het eerst uitkomen op LP. Dan gaan we nu verder met een lekkere, stevige track. Ook van trash metal. En een van de vier grote die wij kennen. En tracks met antisocial. met Eat the Rich van het album Get the Grip. Uh, het album komt uit 1993 en was de laatste release onder Geffen Records... en een van hun betere releases vanwege de vele hits die erop staan... om maar even een paar te noemen. Amazing, Crying, Crazy, Living on the Edge natuurlijk, die ik zojuist draaide. Aerosmith heeft daarop uh, alle volgende albums uitgebracht onder Columbia Records. Uh, van Steven, Tyler en zijn mannen ga ik weer een golden oldie draaien... Een van de bekendste shockrockers, oftewel Alice Cooper. Deze man, die ook wel bekend staat onder zijn echte naam, Vincent Damon Furnier. Is al sinds 1964 actief en draait nog steeds mee. Zijn grootste hits zijn onder andere Poison, Halo Flies en Only Wind and Bleed. Hey Stupid, maar ook deze uit 1972 van zijn gelijknamige album School's Out. Een van mijn eerste albums van deze man in mijn collectie. Heerlijk. Veel plezier. En hierna, Uriah Heap. Is dat even een lekkere afsluiter? Zo, so. <laughs> lekkere. Ja, dat was een van mijn eerste aanschaffen op LP. Van Jura Heap hoorde Look At Yourself van het wederom gelijknamige album. En ditmaal een jaartje vroeger dan de voorganger, 1971. De album Hoes van de LP laat je ook naar jezelf kijken... vanwege de spiegel die erop uh, zit. En dit album wordt beschouwd als een van de beste van de band... Het is een derde album en werd ook meteen hun internationale doorbraak. Het nummer werd door Ken Hensley gezongen... omdat originele zanger David Byron last had van stemproblemen. Persoonlijk mijn grote favoriet van Uriah Heep... maar ook andere hitsingle July Morning is erg mooi... Beetje gelijkbaar met Child in Time van Deep Purple... en Stairway to Heaven van Led Zeppelin door zijn langdurige slotstuk. Manfred Mann was hierop toetsenist op de Mellotron. Een elektrisch instrument met toetsen waarbij het geluid wordt geproduceerd... door middel van magneetbanden opgenomen geluidsfragmenten. Veelal gebruikt door symfonische en progressieve rockgroepen uit de jaren 70. En we gaan van de vroege jaren 70 weer door naar de grunge muziek. En... Die waren in de jaren 90 natuurlijk met een opmars bezig... dankzij de bands als Pearl Jam en Nirvana... en vele bands die daarna volgden. En een van de grootste zangers in het genre... die helaas ook overleden is in 2017... is natuurlijk Chris Cornell... die naar mijn mening een veel mooier stemgeluid had... dan uh, Ben uh, van... Uh, ...was bekend van zijn band als Soundgarden en daarna Audioslave. En met zijn Soundgarden dat hij oprichtte in 1984... ...had hij een aantal grote hits gescoord... ...waaronder Black Hole Sun en Spoonman van het album Super Unknown uit 1994. En van dat album Down, up the, uh, Down on the Upside uit 1996... ...dat is het opvolgende album... Uh, ...draai ik een andere bescheiden hitje Pretty News... ...die ik ook erg lekker vind. Hiernaals, dat was het voor vanavond. Dit is mijn laatste nummer... En ik hoop dat jullie volgende week weer luisteren en genoten hebben van de lekkere muziek van vanavond. Ik wens jullie wel te rusten toe en tot volgende week.